ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie op de N242 nog steeds vielen richting Alkmaar. Tussen heer en de Leegwaterbrug 20 minuten. Je hebt één rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. It doesn't matter if you love him or capital H I M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause you made you perfect, babe. So hold your head Drag, just be a queen Don't be a drag, just be a queen mm. Give yourself prudence and love your friends Subway can't rejoice your truth In the religion of the insecure I must be myself, respect my youth A different law is not sin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 Ja, nou, uiteraard nog een ander cadeau erbij. Wat was dat eigenlijk? ja. Dat, <laughs> da ja. dat zat ik bij eigenlijk ja. om te vragen. Ja, dus. Zat er heel veel papiergeld in ja, ja, ja. of uh, wat anders? Een of, uh, misschien huh? een was oh, was dat... een horloge. Ja. Een doosje was het. Een uh, Rolex. Ja, Rolex. <laughs> Je weet het ja, maar ja, nooit. Ja, ja. Nee, hij was Rolex. niet. <laughs>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 ja, uh, Bowie, uh, Stones, uh, laatst moesten we van ACDC wat spelen. Oh uh, ja, dat is wel heel stevig. Uh, ja, valt ook nog yeah, mee. Yeah. Even kijken hoor. Ja. Zo begint hij dan. Oh, je gaat er mist in.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 ja, ja, ja. Maar hij was heel divers in zijn muziek natuurlijk ook. Ja, hè? Dus, ja. En dat heb je al die jaren ook gevolgd? Um, ja, wel wat. Uh, gisteren was het toevallig nog een hele mooie documentaire. En uh, ja, ik volg wel meer. Ik, uh, ja. Het is niet alleen Bowie natuurlijk. Nee. Ja. Jim Session wordt, dat gaat over even uit mijn hoofd. Uh, iets minder dan twee weken gaat het van start. Kijk je er naar uit? En heel benieuwd... Ja, uh, burgemeester komt ook een uh, ja, oh, meespelen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet alles ja. natuurlijk, maar ja. uh, jij mag het vertellen. Uh, want uh, ja, gaspelers zijn natuurlijk altijd uh, ook iets wat je zelf ook zegt, hè. Om van te leren. Dat is, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, wat, wat hoop je... Wat, er zijn nu drie nummers aangeleverd. Is, past dat een beetje bij je, de, de drie nummers? Uh, de Beatles wel.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 met deze gitaar het uh, uh, nummer spelen. Dat is natuurlijk uh, een een programma, denk ik. Daar gaan we wel van uit, ja. Ik, ik weet er nog niet veel van. Ik weet ja. de precieze datum ook nog niet. Maar die nou, staat wel het staat vast. Wel, uh, het staat al vast. Ja, ja, ja, precies. Ja, heel leuk. Zin in en uh, ja, weer uh, gezellig. Ja. En, uh, met welk dan. nummer zou je mee uh, willen spelen? Want dan zet ik hem gewoon op zo dadelijk. Komt de telefoon uh, op je hoofd en uh, dan kan je mee uh, spelen. <laughs> okay. uh, of al ik je daarmee? Ja, een beetje. Een nou, ik, kan beetje. Wel, ik kan wel een stukje meespelen. Ja, met, uh, met welk nummer dan? Doe dan maar Heroes van David Bowie. Heroes. Dan ga ik me even opzoeken. Ja. Draai we een andere plaat. En dan uh, zo dadelijk uh, ga je even meezingen met uh, Heroes. Nou, zingen doe ik dan ook yeah. niet. <laughs> of meespelen. Mee <laughs> ja, ongelooflijk. deze zingen en gitaarspelen is weer een ander. Dus dat nou, is een ja. moeilijk. Robbie Williams hebben we nu. Mr. Bow Jingles.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 Mr. Bo gentle. Calling Mr. Bo gentle. Mr. Bo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 Ja zeker. Oké, oké, oké. Nou, dan gaan we. Komt ie aan hoor. het is heel moeilijk om zo te spelen hoor. Dus uh, even voor de luisteraars, uh, Benno. Ja, ja. dat is echt uh, even improviseren, hè? Dit, ja, uh, zeker. Zeg maar. Marja, dat... maar dat uh, ging niet heel goed af. Dat dus stop <laughs> ja, ja, dom, nee, ja. maar, ja. Ja, maar het plaat was al 2,5 minuten <laughs> bezig. Ik zou ook een klein stukje. Nee, helemaal goed, toch? Dus uh, daar ging het om dat we even een uh, sfeerimpressie kregen van uh, de jam-sessie Zandvoort. Gewoon lekker met z'n allen lekker spelen. Zo daar gaat dat. het om.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 Oké, okay, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Veel succes. Graag gedaan. En uh, we gaan elkaar tegenkomen bij James Susantwoord. Ja, leuk. Dankjewel. Okay. Goed zo. Dag. Doeg. Doe je ook mee, ja, Benno, dan? Uh... Nee, maar voor de radio. Oh, voor de radio. Ik denk oh, al uh, wat ga je nee, doen. Ja, Ja, de bas, De, de bas <laughs> met Benno Vergen. Ja, ja. ja leuk. Nee, uh, leuk dat je er was. En veel plezier inderdaad met de jam-sessies hier in Zandvoort. Dank je wel. We gaan weer een lekkere plaat draaien. En straks gaan we het weer over een ander onderwerp hebben. Elf stedentocht en dergelijke. Houd daarvoor de radio aan op ZFM. Met nu, Abacadamra.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 wat vaker gaan schaatsen. Gingen we ook toertochtjes doen... Uh, op de fiets naar Nieuwkoop of naar Roedewaarsveen... daar al schaatsen en dan weer op de fiets naar huis. Maar niet heel groot en niet heel fanatiek, hoor. Maar we vonden het wel een hele leuke hobby om te doen. Hmm. Maar uh, geen haar op ons hoofd die er ooit aan gedacht had... iets met een Elstede-tocht te gaan doen... tot ineens die bekendmaking in 1985. Dat zou dan de eerste Elstede-tocht na 22 jaar zijn. En daar was een open inschrijving op...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 Althans, ja, in die zin, wij uh, startten in een hele late startgroep. Om ongeveer tien uur gingen we het ijs op en we startten al in een laagje water. Het begon enorm te dooien. oh ja, oh, oké. Okay. Dat is niet zo lekker uh, beginnen dat Nee, ook. en wij zijn uh, volhouders, maar geen uh, stijlvolle snelle schaatsers. Dus uh, om ongeveer drie uur kwamen we in bolzwart aan en dat was halverwege, 100 kilometer. En daar werd gezegd van ja, je mag verder... Uh, maar Harlingen, dat is een kilometer of twintig verderop... gaat over een driekwartier een uur dicht. En dan oh. mag er niemand meer door. Dus dat was de aanleiding om van het ijs af te stappen. Want en een uh, Jenevertje te pakken. Alvart uh, ja, is uh, toch Jeneverstad? Ja, maar, uh, Berenburger. Pas oh, Berenburger. Bij het, uh, oh. <laughs> bij het yep. Dus Ze zeiden oh. tegen je, het kennet. Het kennet, ja. Het kennet niet. <laughs> dus... Uh, Nee, dat, dat, ons waterloof was bolswaard. We moesten eraf omdat het te hard dooide doen. Hmm. Maar ik was meteen gegrepen door het virus. En nu iets heel opmerkelijks, zo'n ja. leuke anekdote. Ja. De andere dag heb ik handgeschreven brief naar de Elfstede-Vereniging gestuurd. van: Ik wil graag lid worden. En mijn toen van aanmalige vriendin noemde ik er ook. Wij willen graag samen lid worden. En blijkbaar een hele ijverige secretaresse of zo. Die stuurde een weekje later uh, uh, bericht terug dat wij toe waren gelaten als lid van de vereniging.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 wat was er dan in 1986? Uh, nou ja, uh, we wisten natuurlijk niet van tevoren... dat er meteen een jaar later alweer nee. een slot zou komen. Dus het was verrassend. Mijn broer was als dier als hij inmiddels naar Zambia vertrok... om daar te gaan werken. <tosses> uh, maar toen die tocht in aantocht was... dacht ik, ja, ik wil weer meedoen. En ik had ook een lidmaatschap voor mijn toenmalige vriendin. Maar die had nog nooit schaatsen van dichtbij gezien. zo was gewoon voor vorm <tosses> lid geworden. <tosses> <tosses> maar...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 Ja, nou, wat leuk. Uh, ik stel voor om even een kort plaatje te. Uh, dan kunnen we even bijkomen van uh, deze fantastische verhalen. Goede plannen, nou en Zadelijk. En meer verhalen over de Elfstedentocht. Met Hans van Klink. Vanmiddag gezellig de gast. Hier in de studio aan de tolweg 10A. Deze plaat kwam het van de wijk tegen. Ik denk, ik moet hem gewoon eens draaien voor jullie. Fiction Factory is op hier de radio. Ja,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 Zeg Hans, volgens mij wil je nog even de groeten doen aan een luisteraar in Berlijn. Ja, wij zijn een uh, internationale uh, zender. Hè? We hebben ja, een, uh, een luisteraar in wat? Berlijn die meeluistert en meekijkt op de webcam. Dat, Dat de kan de webcam. allemaal, hè? zfm livenl Zf live. de groeten vanuit Frank. En een nieuwe vriend van de radio uh, bij. Want we hebben natuurlijk ook onze vriend in België. En die daar uh, ook uh, altijd luistert. Dus nu een vriend in Berlijn, Dat is, uh, daar doen we het allemaal voor. Um,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 Maar uh, wat ik net zei, Willem van Buren was er ook bij. Onze oh, zo was het. Koning uh, Willem-Alexander ja, ja. onderschuil naar Willem ja, ja. van Buren. Heb je hem nog gezien trouwens? Ik heb hem niet gezien, o maar Willem. als ik zijn schema bekijk en dat van mij, hij is iets eerder gestart, ook iets eerder aangekomen. We hebben het er ongeveer even lang over zijn gedaan. Zijn schema bekijk, hoe kan je dat nou zien? Nou, dat werd toen op het journaal wel uitgezonden, oh, ja. hoe laat hij gestart was oh, okay. en hoe laat hij aankwam. Ja, toen was TV er wel bij, al ja, voor op het eind. Ja, in 85 ook en in 86 was ja. dat ja. nog meer geprofessionaliseerd. Ja. Prachtig. Ik kan me dat nog wel herinneren.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 Uitsloper. Je stelt je daar een beetje op in of zo. En je moet natuurlijk wel goed gekleed zijn. Want je gaat ja. een hele dag... Maar schaatsen. ja, je beweegt ook, hè? Dus het scheelt. Ja, maar je ziet dat zo'n Evert, die, dat is echt een sportman... die beweegt mm. zeven, acht uur lang op en top. Je hebt ja. zo'n gimpak aan. Oh ja. Ja, ik had gewoon een muts op en een winterjas aan... en een spijkerbroek en dan een maillot onder. En ja, je, moet, je moet gewoon jezelf wel goed beschermen. Ja. Maar ik vond het heel erg goed te doen. Oké. Okay. En uh, ja, dat was dus de 86 en.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 En die zat al een jaar of tien in een hele vervelende relatie... waarin hij niet wist hoe hij daar nou uit moest. En toen hij de Elfstedel had gereden, voelde hij zich zo heldhaftig... dat hij de andere dag thuis een scheiding heeft aangevraagd. Dus ja, euh, euh, zo kan het gaan. Gerard in Bijlen, misschien luistert hij mee. Er weer een vriend in Bijlen erbij. Dat gaat goed vandaag. Maar het doet wel wat. Mee, als we je lopen dat, te, we tegen het nieuws aan. Een, daarna ben je nog één keer van start gegaan en uh, even in het kort. Wat, uh, waarom? Uh, ja, vertel het zelf. Ja, 1997 Oh ja, dat is, was de die, laatste. Dus jaar. Oh, de laatste gehouden. Oh, de laatste parool. Ja. Want er gaat een gegarandeerd nog een komen. Oh ja. Oh. oh.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 Ja. Nee, dit is pure bluff, natuurlijk. Hè. Ja, ja. Wensdenken. Wensdenken, ja. Dat gaat heus nog wel een keer gebeuren, daar vertrouw ik in. Nou, zit dat in je agenda? Nou, dat je... zal maar uitkomen in februari. We krijgen dus nog een hele koude tijd, volgens meneer Van Klink. En dan, uh, We, gaan We, We gaan het hopen. We gaan het hopen. 1997, kan ik heel kort over zijn. Uh, ik had twee jaar daarvoor een hernia opgelopen. Nou, Degene hmm. die dat was beleefd hebben, weet hoe pijnlijk dat is pijn. en He. hoe beperkend dat is. Ja.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 Tot We gaan hem draaien. Ja. Nou ja, twee platen, maar eentje is niet. De doorlopers. Evert, jij bent hem, de winnaar van de tocht. Evert, jij bent hem, je vloog niet uit de bocht. Evert, jij bent hem, je speelde het weer klaar. Evert van Bentem, de schaatsen van het jaar. Toen jij begon te schaatsen, die glimlach om je mond. En al die andere kerels. Dagen slecht, je kon. Cleanen, scheuren, bruggen. Jij kon alles aan. Winderige gevaar, jij pakte vele meters, had ze bij hun staart. Je was niet meer te stuiten, je geestelde. Stuk. die schitterende finish. ontroering waar je cake. keek. Toen schalden door heel Friesland. Van dat de in de sneak. Even, je bent de winnaar van de baan. Even, je bent voor de komst naar de studio. Met genoeg, weten we weten weer alles over de elfsteden? toch? Wanneer zei je dat hij weer gaat komen? 19 februari, toch? Ja, maar de wens is de vader van de gedachte. Ja, ja, ik, nou, ja. ik zet hem op 19 februari. Ik in mijn Ik ook, ik zet een groot kruis door de agenda.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 Ja. ja, lekker. Lekker, en uh, heeft, uh, Frank Boeij heeft daar ooit een plaat over oh, gemaakt. Ja. Winter in Hamburg, tot aan 4 uh, uur.